Volgens de Groningse commissaris van de Koning Paas... heeft het vorige kabinet in 2013 nog veel gas laten winnen in Groningen. Ook al had het staatstoezicht op de mijnen al gewaarschuwd voor de risico's. Het advies was na de zware aardbeving bij Huizingen in 2012... om de winning zo snel mogelijk te verminderen. Maar het jaar daarna ging de opbrengst juist flink omhoog. Er werden eerst 14 onderzoeken ingesteld om kennis te verzamelen, zegt Paas. Dat kwam volgens hem goed uit voor de schatkist. De voedsel- en kledingbank Woudenberg, die gisteren volledig afbrandde... heeft een tijdelijk nieuw pand gevonden. Vanaf morgen kunnen mensen er weer spullen en eten ophalen. Op Facebook wordt iedereen bedankt voor de steun na de brand. De stichting helpt bijna 500 gezinnen met weinig geld... maar die net te veel verdienen om in aanmerking te komen... voor de reguliere voedselbank. Van het pand is niets meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Jorrit Bergsma is voor de zesde keer Nederlands kampioen geworden op de 10 kilometer schaatsen. Thomas Krol pakte zijn tweede titel van het toernooi. Na de 1500 meter van gisteren won hij ook de 1000 meter. Ook Esme Visser veroverde haar tweede gouden medaille door de winst op de 5000 meter. En Jutta Leerdam won na de 500 van gisteren ook de 1000 meter. Voor Jorien Ter verliep de slotdag dramatisch...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 we Be bizarre en sucker for your love. Reageer kan en mag altijd. of Via ZFM te beluisteren. 6.9 We halen hem in omstrijden. En morgen natuurlijk. We starten met 200 fantastische plaatjes op een rij. Classic Sunday. Oh, hell yeah, you guys are playing just awesome music. It's awesome. Dancery, Vanavond aan het register de plaatjes waarvan ik denk dat ze het net niet gehaald hebben. Nee. Misschien moeten we er wel 500 doen. Dat is een record, hoor, jongen, jongen, jongen. so um Playing Only on Dance Radio. Ik gewoon een plaatje doen voor uh, Erik Della. Hey, doe ik het goed, Erik? Ik heb even een tijdje genodigd om het even goed te oefenen. Hij wordt er boos over als ik het verkeerd uitspreek. Straks de next striker band. Kijk, dat gaat goed. Turn me down. Yeah. We even deze plaats speciaal voor mijn collega's hier yeah. uit het roemrijke 95-register. James uh, Henry en onze Benny Brown. voor yeah. deze eventjes. Start points. 95 register do what you wanna do It's time to get straight You. Don't hesitate, just celebrate Just do what you wanna do Zeker dat ik het gaat zeg. Ik kan het me niet kwalijk nemen, nee. Nou, het collega ook, ook hier van Dance Radio, jawel heel uh, roemrijk in 2008, denk ik zo'n beetje. Ook Eerlijk hier uh, regelmatig op de zaterdagochtend op het programma deed. Ook Eerlijk was uh, destijds uh, aanwezig op de boot. Konings, de koninginendag. Google het maar eens. Kun je zien hoe ik uh, bijna live uh, ingelaien werd. Maar de humor was er niet minder om leuke dag. Voor. voor hem speciaal, de next week een band. And turn Me Down. We kregen nog verzoekjes ook binnen. Eat van Edwin de Fire. And the love goes on, yeah. Ik kan ook nog eentje van Breuk staan. Ook eentje van Zijn staan. Pieter Frost helaas, hij kan uh, niet mee morgen. Hij zou uh, misschien wel meegaan en ook... Uh, heb ik uh, geen uh, beroep kunnen doen op uh, uh, andere mensen. Vorig jaar was Lewinsky mee in groef, uh, maar die zitten op Curaçao, dat doen ze beter. Bring, it, bring in the jam, back to Amsterdam Radio. For the whole freaking world to hear. All over. Auw. Amsterdam's Dance Radio. My love is right. My love is right. My love is right. My love is right. My love is white, my love is white. Ook hartelijk welkom, Robert B. Ook hij gaat morgen natuurlijk gekluisterd naar de tweede 100 plaatjes luisteren. Het zijn twee dagen lang, de 30e en de 31e, uiteraard. Zoals je gewend bent hier op Dance Radio. Zoals het hoort, op de laatste dag van het jaar. Hè? Ook al is het weekend, gewoon de laatste dag van het leven van het jaar. Dan presenteer je honderd 100 laatste bladen, ja. Ik ben eenmaal een dagje vrij. Mijn baas was er niet blij mee. Ik keek in de spiegel vanmorgen en hij keek heel boos. Maar dat trekt wel weer bij hoor. As classic song. How much money you got? show bij Zaar. Elke zondagavond. 7 en 9. Voor Van Lijuwen. Vierluik. De oude Gardner. Zo moet je ons maar noemen. Fred de Groot. Uit het mooie Utrecht. Is ingeschakeld. En hij blijft erbij. Ook tot morgen. Ja, dat moet je wel doen, beste mannen. If it makes you move, ready to kick it. Come on. makes you groove, never ending party, makes you wanna bump super smooth, Freaky you're definitely listening to Dance Radio. Ja, ja, meneer de Groot, vanuit Amsterdam, Stit Dance Radio. www.dansradio.n, ook via ZFM te beluisteren. Straks uiteraard kwart voor negen, de reggae classic. Mogen we gaan even je buren wakker maken. Zet hem even luid. Speakers naar buiten. Hier is Sylvester. En someone like you, de Larry Leven mix... ...bij de hand heb. We dat er al dat ik het uh, niet meer ga handelen hoor. Nee. 50 gepasseerd. Komt er te gebreken, hè? Jawel. Nog geen bril. Vergalen. En ver, verleuwen. Hans. Nog steeds geen bril, jongen, maar. Ze gingen voor de bijl bij mij, want ik had een uh, leuk papiertje gemaakt... Uh, een ...hele tijd geleden. Ze konden er niet lezen, die twee... Uh, ...gasten. Het jonger als ik... Was ze moeite onder het licht. Nee, ook bij elkaar uh, niet uh, gelijk naar Peul gestuurd. En ze kwamen beide terug met een uh, mooie leesbril. Dus, uh, wel mooi. Hè? We hebben deze nog uh, van het Forum afgeprikt. Dus uh, die gaan we even doen. Bringing you the rare and royal classics. Nobody else dares to play. This is royal classic grooves with Czar. Een hey, beetje van Earth, Wind and Fire... Love Goes On Hartelijk welkom, Zar laatste Royal Glassy Girls voor 2019 Ongekend, hè? Het jaar is weer voorbij gegaan Op naar 2020 Gaat het ons brengen Heel veel mooie dingen, Dat weet ik nu al Wat leuk aan uh, presenteren van dit soort programma's. Altijd de interactiviteit van de uh, medeluisteraars hier op het uh, Forum. wij Dancer, die op het end. Zo ook deze weer. Eentje van Earthwind Fire and uh, Love Goes On. De tijd zijn we al bijna kwart voor negen. Er zijn natuurlijk mensen die uh, opnieuw ingeschakeld zijn hier al... en misschien het uh, fenomeen uh, niet weten wat er gaat gebeuren. Nou, luister maar goed. Stay tuned for Zars reggae classic. Wat is even deze twin image and my first love lessons? Straks een reggae classic hier, kwart voor negen. Moet je nou niet meer mee aankomen, dan komt alleen maar stof uit. Het is klaar. Vroeger als ik losliep, was je zwanger. Dat is niet meer. Die tijd is voor mij. Voor you know de Twin Image And my first last lesson. Dus we gaan, uh, het is zover. We gaan het doen de reggae classic. Ben ik wel benieuwd, al die jaren. En Hans, jij weet het. Breuk, stip. Altijd de oude garde weten hoe lang ik al reggae classics draai. Zal er eentje in de top 200 staan? Ik ben heel benieuwd, trouwens. Ik vind wel dat het eigenlijk wel hoort, eigenlijk. Maar de lijst is ook klaar. Maar heeft er iemand aan gedacht, eigenlijk? Ja. Ben ik wel eens benieuwd, naar Hans? Wat denk jij? Zoveel lekkere suggesties hebben we gedraaid. Zo ontzettend veel lekkere reggae classics. Ik ben benieuwd. is er aan gedacht? Ja, ik weet het niet hoor. Zijn we er klaar voor? Amsterdam in de wijde omgeving. Sars Reggae Classic. Lucifer son of the morning. I'm gonna chase you out of earth. Outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. van de Riké-klassieker. Ja kan natuurlijk. Ik ook kwart vracht de dub doen en kwart van negen gewoon de Riké-klassieker houden. ja. Crossen Het is toch één pan op deze programma: Classic Sequence with a capital Z. This is Tsar. Met Royal Classic Grooves. deze plaat om eventjes te kijken of je stereo-installatie een beetje goed functioneerde thuis. Jatsu Situation. Uiteraard de Larry Leven remix hier live uit Amsterdam. Morgen natuurlijk de Classic Top 200 blijven vooral bij Neem een Dagje Vrij. Meld je eigen ziek of wat dan ook. je in 1982 uit je bed gestampt om 10 uur s ochtends. Hans, weet je nog. <lacht> 95. En nu uh, bijna 2020. Drijven ze nog steeds met volle liefde. Hoe is het toch mogelijk? hè? Jatsu Situation. We gaan er nog twee plaatjes even doen. We zijn er al uit wat we gaan doen. Dank in ieder geval uh, voor alle suggesties vanavond weer en alle gekkigheid. Tot allemaal al, al maakt dat radio maken zo leuk. Deze is nog even voor Mark Jonker, maar ook speciaal voor zijn. Ik zou eigenlijk love Wars draaien van uh, Womack en Womack. Maar daar ben ik niet aan toegekomen, fijne vriend. Maar deze is ook voor jou, Tilburg. G G G oh. Life. The Life. Demodation. Life. Distortion. Life. Life. Related. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. Life. De nemen van uh, het gebeuren morgenavond of morgen ben ik er weer. Uiteraard uh, aanwezig bij de Classic Top 100. Uh, de eerste 200 laat ik het zo zeggen. En er, uh, de laatste 100 natuurlijk op dinsdag. Morgen om 9 uur gaat het festijn beginnen. Start mijn laatste plaat hier voor vanavond. Dankjewel voor het luisteren wat mij betreft. Graag tot 2020. Deze show is nog niet tot het eind. Ik heb nog gekeken in het archief en ik had nog een hele hoop plaatjes heb ik gevonden. Dus we kunnen nog wel een jaartje verder. Dus dat gaan we doen. De laatste plaat staat ook op het forum. Ze weten dat het een van mijn favoriete plaat is. Dus bij deze, heel veel plezier straks met Remy. Doei doei!